Ook PvdA-kamerlid Ronald Plasterk heeft zich kandidaat gesteld... voor het partijleiderschap van de PvdA. Hij is de derde. Gisteren stelden de Kamerleden Samson en Van Dam... zich al kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Ronald Plasterk was van 2007 tot 2010 minister van Onderwijs... in het kabinet Balken en De Vier. Daarna kwam hij in de Tweede Kamer als woordvoerder financiën van de fractie. PvdA'ers hebben tot dinsdag om zich kandidaat te stellen... voor de opvolging van Job Cohen.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 President Obama heeft de Afghaanse president Karzai... een excuusbrief gestuurd over het verbranden van Korans... op een Amerikaanse militaire basis. Er worden stappen genomen om herhaling te voorkomen. Het incident leidde tot een golf van protesten in Afghanistan. Daarbij vielen al 15 doden.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 Het gaat tot na de spits duren. De hoeveelaken kan het verkeer naar Duitsland beter ombreiden via de A28 en de A37. De nasleep van een aandrijding op de A12 naar Utrecht voor knoppen Prins Klausplein, 5 kilometer. De regio Rotterdam op de A15 vanaf Europoort, 8 kilometer tussen Spijkenissen en, en Rotterdam-Charloes. En politieonderzoek op de A59, Os richting Zonzeel. Het zorgt voor 7 kilometer via de afrit Engelen, de rechte rijstrook is daar dicht.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 De wereld zou vergaan. We'll Dominee Harold Camping en zijn volgelingen gaven alles op. It is going to happen. Hoe bereid je je voor op het einde van de wereld? Holland-Doc, het kaf en het koren. Vanavond om vijf voor elf bij de EO op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, zes minuten over vijf. PVDA-kamerlid Ronald Plasterk begon zojuist aan zijn persconferentie. Goedemiddag uh, allemaal. Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid als jong student. Omdat ik uh, Joop den Uil bewonderde en omdat ik boos was... dat uh, Wiegel hem vannacht uh, dat rechtse kabinet uh, startte. We hopen na half zes meer te horen over zijn ambities voor de PVDA. We begrijpen wat u wilt, maar het mag niet van internationale verdragen. Dat zegt het kabinet regelmatig tegen de Tweede Kamer. En daar heeft de VVD genoeg van. Wij, Nederland, leveren ons te veel over aan vage verdragen. En daarom wil de VVD de grondwet aanpassen, stelt fractievoorzitter Stef Blok. De kerntaak van de Tweede Kamer is het maken van wetten... of het veranderen van bestaande wetten. En vaak wanneer we dat willen... of ook wanneer een wet al democratisch is gewijzigd en is aangenomen merken we dat tegenstanders of belangengroepen zeggen... dat die wijziging in strijd is met internationale verdragen. En dat kunnen mensen heel makkelijk roepen... omdat internationale verdragen heel vaag geformuleerd worden. Anders krijg je ook nou twintig of dertig landen... die daar een handtekening onder willen zetten. En de Nederlandse grondwet heel veel ruimte biedt... om rechtstreeks naar die verdragen te gaan verwijzen. Dus kunnen mensen naar een internationale rechter stappen... en als ze dan gelijk krijgen, dan vindt u dat niet zo leuk. Wij vinden wel dat een rechter altijd moet kijken... wat is er bedoeld toen het verdrag werd aangenomen. Concreet voorbeeld. De VVD wil, eigenlijk net als een aantal andere partijen in Nederland... dat wanneer een migrant naar Nederland komt... dat hij niet meteen recht heeft op een uitkering. Dat hij eerst een aantal jaren gewerkt moet hebben, de taal moet spreken. Eigenlijk wordt dat voorstel vrij breed gedeeld. Maar hebben regeringen, zeker in het verleden, steeds gezegd... dat is in strijd met de mensenrechten. En dan verwijzen ze naar verdragen die dateren uit de jaren 50. Ja, welk verdrag is dat? Meestal is dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is een verdrag dat uh, dateert uit de jaren 50. In de jaren 50 waren er nog geen gastarbeiders. Er waren best mensen die migreerden... maar dat waren dan Nederlanders die naar Canada gingen of Australië. En er waren eigenlijk ook in Nederland nog vrijwel geen uitkeringen. Dus wij vinden als VVD dat je niet kan zeggen anno 2012... dat de Tweede Kamer in de jaren 50 had kunnen voorzien dat dat verdrag betrekking zou hebben op uitkeringen voor migranten. Nou, dat vinden we zo'n voorbeeld waarvan we zeggen... de Tweede Kamer moet de mogelijkheid krijgen om zelf aan te geven... hoe zo'n verdrag geïnterpreteerd moet worden. Ze moeten zo'n internationaal verdrag omzetten in de Nederlandse wet. En dat is dan onze interpretatie van dat internationale verdrag. Ja, dat zullen we in de toekomst veel meer moeten doen. Nu zegt de grondwet... een internationaal verdrag werkt altijd rechtstreeks... Dat er zijn nauwelijks landen die op die manier hun grondwet geformuleerd hebben. Dat artikel wil de VVD veranderen, zodat we in de toekomst veel scherper aangeven hoe zo'n verdrag door moet werken in Nederland. Maar goed, u gaf net het voorbeeld van migranten die hier komen en direct een beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Daar willen u een eind aan maken. Daar zit dat Europees verdrag voor de rechten van de mens dwars, maar dat is een oud verdrag. Dus wat dat betreft gaat deze wijziging van de grondwet u nu niet helpen? Dit is ook niet het enige wat we als VVD willen doen. Naast deze grondwetswijziging en de inzet van de regering om Europees verdragen te veranderen hebben we als VVD ook al eerder gezegd dat de Europese rechters, de rechters in Straatsburg, zich meer moeten houden aan de oorspronkelijke bedoeling van dat verdrag uit de jaren 50. En eh, onze minister, minister Roosentaal heeft ook beloofd dat hij samen met andere landen, want daar levert, leeft deze zorg ook, bijvoorbeeld in Engeland heel sterk, maar ook in België, dat hij zich samen met andere landen in zal zetten om rechters zich meer te laten beperken tot de oorspronkelijke bedoeling van dat verdrag. Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD, in gesprek met Joost Vullings. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag de agenda van diverse leden van de koninklijke familie bekendgemaakt de komende dagen wat zij gaan doen. Jeroen de Jager is nog altijd in Innsbroek bij het ziekenhuis waar Prins Frizo ligt. Jeroen, uh, uh, vertel, wat, wat hebben ze voor mededelingen gedaan over de familie? Nou, de belangrijkste mededeling is eigenlijk dat uh, de koningin uh, het komend wekeinde in Nederland zal doorbrengen. Ze heeft daar uh, privé afspraken. Uh, lang dat wekeinde precies duurt is niet gezegd of dat morgen al begint of dat dat zaterdag en zondag is. Um, vervolgens stond er op de agenda van de koningin... dat ze maandag aanwezig zei, zou zijn bij de herdenking... de 70ste herdenking van de slag in de Javazee. Uh, zij wordt daar vervangen door haar zoon, prins Willem-Alexander. Andere afspraken op dinsdag en woensdag zijn afgezegd. De koningin zal na het weekende weer terugkeren naar Leg... en dus aanwezig kunnen zijn uh, op de bezoekuren in uh, Innsbruck bij prins Friso... Um, Willem-Alexander zal haar dus vervangen aanstaande maandag... Um, bij die uh, herdenking van de slag uh, in de java -serie. En zal daarna weer terugkeren ook naar leg. De koningin heeft haar verblijf in leg met een week verlengd. Zou dus eigenlijk uh, dit week einde terugkeren definitief naar Nederland. Heeft, heeft ze met een week verlengd. Uh, Willem-Alexander, Maxima en de kinderen die, uh, hadden sowieso al gepland... om komende week nog de hele week in leg door te brengen. Kunnen we daar iets uit afleiden, Jeroen? Ja, dat probeer je natuurlijk wel. Um, wat uh, je er volgens mij in elk geval uit kunt afleiden... het feit dat de koningin dit wee weekeinde uh, terugkeert... voor een privé uh, aangelegenheden in Nederland... dat de gezondheidssituatie van prins Friso dusdanig is... dat hij het toelaat dat de koningin uh, in Nederland is. En dat er dus blijkbaar geen acute situatie uh, uh, is... die de aanwezigheid van de koningin hier in Oostenrijk vereist. Vanuit Innsbruck, waar jij blijft, Jeroen de Jager, dank je wel. Er was één minuut stilte vandaag in veel Duitse steden... en een plechtige herdenking in Berlijn. Dat was omdat Duitsland stilstond bij de jarenlange serie moorden en aanslagen... waarvan pas drie maanden geleden duidelijk werd wie daarachter zat. Drie neonazies. Op muziek van Johan Sebastian Bach komen twaalf scholieren... het concerthuis in Berlijn binnen... Ze dragen twaalf kaarsen. Tien voor de dodelijke slachtoffers, één voor de gewonden en één voor de hoop op een betere toekomst. De hele politieke top van Duitsland is aanwezig en vertegenwoordigers van organisaties, vakbonden, kerken. 1200 mensen, iedereen in het zwart. Op de eerste rij zitten nabestaanden van de slachtoffers en de voorzitter van het parlement en bondskanselier Merkel. Zulaman Taschköpru. Hij bedriep in Hamburg een Gemüsemarkt, als hij in het van 31 jaar starb was zijn dochter gerade einmal drie jaren oud. Merkel begint haar toespraak met de namen en korte beschrijving... van alle dodelijke slachtoffers. negen migranten en één politieagenten. Veel slachtoffers zijn ten onrechte voor criminelen aangezien. Men dacht dat ze waren vermoord vanwege maffiacontacten of gokschulden. Eenige aanheerden standen jaren zelfs tot onrecht onder verdacht. Dat is besonders beklemmend. Daarvoor bitte ik Sie om verzeihung. Merkel vraagt vergeving en belooft de nabestaande steun. Niemand kan begrijpen wat u heeft doorgemaakt, zegt ze. De pijn en de woede, maar we laten u niet alleen. Niemand kan den schmerz, den zorn en die twijfel ungeschehen maken. Maar we alle kunnen u vandaag zien... ...zij staan niet langer alleen met uw trauer. Het orkest speelt ook muziek van een Turkse componist, Cemal Resjid Rey. Namens de nabestaanden spreekt de vader van Halit Josgad, Die had een internetcafé in Kassel. Daar werd hij in 2006 doodgeschoten. En twee dochters van slachtoffers, Semia Simsek. Haar vader was bloemenverkoper. Hij werd het eerste slachtoffer van het neonazi-trio. Ook haar familie had geen idee waarom hij was vermoord. Pas na elf jaar kwam de waarheid aan het licht. Mijn vader wurde door neonazi's ermoord. Zou mij deze erkenntnis nu beruhigen? Het is geen geruststelling dat de daders nu bekend zijn. Nu weet ik dat er mensen zijn die ons hier niet willen. En wat nu? Zal ik gaan? Nee, dat kan geen leuzing zijn. Of zal ik me daarmee trusten dat waarschijnlijk nur einzelne mensen tot zulke taten bereid zijn? Ook dat kan geen leuzing zijn. Het is geen reden om weg te gaan uit Duitsland, maar er moet wel wat veranderen, zegt Simia. Waakzaamheid is nodig en meer zaamhorigheid tussen de mensen. Met de herdenking is de affaire natuurlijk nog lang niet voorbij. Een commissie van de Bondsdag onderzoekt waarom het trio zo lang niet werd ontdekt. Er zitten nu zes mensen in de cel... in afwachting van het proces dat waarschijnlijk in de herfst kan beginnen. En er wordt gesproken over een verbod op de NPD, de extreemrechtse partij... waarvan ook prominente leden goede contacten hadden met het terreurtrio. Door de onthullingen wordt de druk op de politiek om die partij te verbieden steeds groter. Wouter Meijer was dat vanuit Duitsland... Straks legt het VU Medisch Centrum uit... waarom het medische tv-programma van RTL toch door kan gaan. Kees Kwaks, hoe is het op de weg? Een wat drukkere avondspits dan de afgelopen paar dagen... maar nog altijd niet zo druk als normaal op donderdag. 125 kilometer. En de opvallende zaken zitten op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Drie kilometer verder bij Muidenberg Staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Veel vertraging vanmiddag en vanavond op de A1. Apeldoorn-Hengelo vanwege de reparatie aan de weg. 12 kilometer tussen Badmen en de afrit Rijssen... We hebben een gat in de rijbaan, de rechte rijstrook is dicht. Het gaat tot na de avondspits duren om het te repareren. Op de A2, Eindhoven-Maastricht, bij Eurmond, 2 kilometer, daar zijn twee rijstroken dicht. En op de A59, Os, richting Zonzeel, staat tussen klopend Hindham en Engelen, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Toenemende onrust in Afghanistan vanwege de Koranverbrandingen. Eerder deze week kwam er op een NAVO-luchtmachtbasis bij Kabul... een aantal Korans in de vuilverbrander terecht. Gewelddadig protest was dat het gevolg in Kabul, maar ook elders in Afghanistan. Vandaag werden twee Amerikaanse militairen doodgeschoten... door een Afghaanse soldaat. In Washington wisselde Jong Obama, de president, die kwam vandaag met excuses. Wat was zijn verklaring? Ja, die heeft zelfs een, een brief aan de Afghaanse president Karzai geschreven. Hij zegt hem, het is een, een ongelukkige fout geweest. Dus hij uh, spreekt niet van een misdaad hier. Hij zegt, er zullen stappen, we zullen stappen ondernemen... zodat dit niet weer kan, uh, kan gebeuren. En hij zegt ook dat uh, de mensen die dit gedaan hebben... dat die accountable gehouden zullen worden. Dat die verantwoordelijk gehouden zullen worden. Dus hij zegt niet dat ze gestraft gaan worden. Um, het is hoogst uitzonderlijk dat zelfs Obama nu deze excuses aanbiedt. Na nou, alle excuses... Die er al gemaakt zijn van de week. Zijn woordvoerder heeft al excuses aangeboden. Carney, de hoogste commandant in Afghanistan, heeft al excuses aangeboden. Maar het blijkt dus allemaal niet genoeg. De, de, de chaos neemt maar toe. En eigenlijk Obama had geen keuze. Hij moest natuurlijk, hij moest natuurlijk wel wat doen om, ja, om de situatie weer wat rustiger te krijgen. Maar het ziet er niet. Nou ja, dat blijkt wel uit die incidenten van vandaag. Het ziet er niet naar uit dat, dat gaat lukken. Alle Amerikanen bijvoorbeeld mogen nu ook helemaal niet meer reizen in Afghanistan. Dus het is echt nu een, een, een hele ja, hele benarde situatie waar de Afghanen nog uh, Amerikanen in zitten, nog benarder dan anders eigenlijk. Ja, en behalve die veiligheid van de militairen, daar, wat staat er nog meer op het spel voor de Amerikanen? Nou, dat ze natuurlijk alle Afghanen die voor de Amerikanen werken, dat ze die van ze vervreemden. Die, de, de, de, de Afghanen die op de basis werken. Er is al opgeroepen tot uh, iedere Afghaan die er nog gaat werken op die basis waar dat gebeurd is. Hè, die Bagram-basis, dat die vermoord zullen worden. Dat is natuurlijk ontzettend lastig. Maar nog veel belangrijker is eigenlijk de Amerikanen. Die willen in 2014 willen ze Afghanistan verlaten. Dat land willen ze ordelijk achterlaten. Uh, om dat te doen, moeten ze natuurlijk vredesbesprekingen gaan voeren. Nou, die zijn al zo'n beetje heel aftastend, zijn die al. Uh, Vanaf eind 2010 in Duitsland zijn die beesten, die, die, die vredesbesprekingen... zijn natuurlijk zeer delicaat, zeer gevoelig. Nou, daar kun je, kunnen ze natuurlijk dit soort incidenten kunnen ze natuurlijk absoluut niet bij gebruiken. Die verstoren dat. Nou, je ziet nu dat de Taliban in eerste instantie... hebben ze ook gereageerd natuurlijk op deze incidenten. Reageren eigenlijk redelijk gematigd, roepen niet op tot geweld. Maar ja, een paar uur geleden kwam er dan toch weer een andere verklaring... die, die vond dat er toch ja, vergelding moest komen voor die verbranding van die boeken. Wat natuurlijk alleen maar aangeeft hoe lastig die vredesbesprekingen zijn voor de Amerikanen. Dat ze natuurlijk eigenlijk niet precies weten met wie ze praten... en wat de, de, hun partners, uh, ja, wat die van plan zijn precies. Zeg, best wel. is deze kwestie ook lastig voor Obama... als je kijkt naar de binnenlandse politiek in Amerika? Ja, absoluut. Uh, dan moet je eventjes een paar denkstappen nu meemaken. Op dit moment in Amerika, het gaat nu een beetje beter met de economie. Dus zijn republikeinse tegenstanders, het is een verkiezingsjaar dit jaar... zijn republikeinse tegenstanders hebben daar eigenlijk niet zoveel houvast nu aan... in de economie om hem te bekritiseren. En wat zie je dan gebeuren van de week? Dat ze weer eens de christelijke principes van Obama... dat ze die weer eens op de agenda zetten. Dat ze daar dan openlijk twijfel over uitspreken. En je had van de week uh, op een van de rechts zag je dan de zoon van tv-dominee Billy Graham, Franklin Graham... die zei eigenlijk openlijk, ja, Obama is een moslim. Nou, zegt deze man wel vaker rare dingen, zegt hij vreemde dingen. Maar het probleem is, zo'n man heeft natuurlijk toch wel een, een heel groot publiek. Hij wordt, hij, wordt, hij wordt serieus genomen, er wordt naar hem geluisterd. Dus als juist als dit debat nu opsteekt op dit moment... als dan Obama een grote knieval maakt naar, naar de moslims toe... dan zullen de republikeinen zeggen, ja, zie je wel, het is echt een moslim... En dus deze president is niet geschikt om bijvoorbeeld uh, Iran een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld. Dus het komt Obama nu ook op dit moment ook wel erg slecht uit uh, al deze chaos daar. Wessel de Jong, dankjewel. Zo'n 40 topstukken van het Singermuseum in Laren zijn beschadigd. Ze waren uitgeleend aan een museum op het Duitse Waddeneiland Veur. Maar daar is vannacht brand ontstaan. Dat kwam door kortsluiting. Reinier Sinesappel is directeur van het Singermuseum. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een ramp ja echt waar ja. Ja, ja. waar ja dat is niet de eerste keer maar ja wel de eerste keer van met met met rook en roetschade hoor maar, maar, maar hoezo de... nou een paar jaar geleden zijn we getroffen door een beeld met erover. het beeld ja, ja precies van Rodin. ja als ik me goed herinner en en nu nee, dat dit... goed, ja, ja en, en, en dit die veertig topstukken wat wat waren dat voor stukken nou, we hebben een uh, van op zich een fantastische uh, uitwisselingstentoonstelling uh, met het uh, Museum der Westkusten op het eiland Veur. En um, uh, ja, dat is uh, een, een, een particuliere collectie. En dat zijn wij ook. En we hebben zeg maar hun topstukken hier hangen nu. Dat is een heel succesvolle tentoonstelling. Die is al een week open. En onze topstukken zijn daar naartoe gegaan. En die zou morgen over een week geopend worden. Dus het hing allemaal al klaar en ze waren mee aan het, uh, het tekstbord en maken en zo. Ja, en, en wat is er beschadigd? Weet u dat al? Nou, we beginnen daar nu de eerste informatie van binnen te krijgen. Er zijn wat foto's net uh, binnengekomen per mail. Dus ik moet ze nog bekijken. Maar we gaan er morgenochtend vroeg naartoe. Met een expert van de verzekering. En iemand van. Een tweetal mensen van onze eigen organisatie. Die, uh, die uh, deskundiger zijn dan ik. Ja, maar, we, we maar van, welke, van welke schilder zit er werk tussen? Oh, daar zit er zit werk tussen van uh, Jan Sluiters. Even kijken. Daar zit er zit werk tussen van. Hart Nibrig van Kees van Dongen, van uh, Isaac Israëls, van Georg Breitner. Uh, de, Raoul Dufy, Henri de Cidaneur, de dus Franse impressionisten, Haagse school. Ja, het zijn echt onze toppers. Ja, en dan rookschade, Wat uh, u weet natuurlijk nog niet hoe erg het is. Dat, dat gaat iemand morgen bekijken van het museum. Maar hoe zit dat doorgaans met rookschade bij schilderijen? Is, is dat te restaureren? Ja, doorgaan. Nou, ja, we zijn daar redelijk hoopvol over. Hoewel, dat kan heel erg zijn. Maar we zijn hoopvol over rookschade. in zoverre, ja, als, als daar kunststof brandt of plastic brandt... dan schijnt het allemaal vreselijk uh, neer te slaan. En daar zit vet in. En daar zitten ook plak, plak, plak, plak, plakken in. En dat kan heel lang duren. En dat kan ook vooral erg zorgvuldigheid eisen. En moeilijk. Maar ik ga ervan uit dat eigenlijk de schade die door rook wordt veroorzaakt. Het kan wel eens ja, ingewikkeld zijn, maar ik ga er wel vanuit dat het te herstellen is. En want, want er is geen uh, stuk in vlammen opgegaan? Nou, daar kregen we ook net bericht over. Er schijnt ook een stuk totaal verloren te zijn. Ja. Oei, en weet u al wat? Nee, nog niet. Oh. Tenminste, er gaan, het zou een sluiters zijn. En, uh, maar ook daarvan, het is totaal verloren. Dus ja, ze weten natuurlijk waar het gehangen heeft. Even goed maar... kijken welk werk dat is. En kijkt u nou van tevoren bij zo'n museum hoe dat met de brandveiligheid zit? Ja, helemaal. Dat doet anders de verzekeraar wel. We zijn verzekerd en uh, onze verzekeraar heeft ook de werken in Duitsland verzekerd. Dus die hebben daar een conditie van dat museum opgevraagd. Het museum is overigens gloednieuw. Het is in 2009 geopend. Voldoet ook aan alle hedendaagse en moderne eisen op het gebied van brandveiligheid en dat soort dingen. Dus het Alleen eigenlijk... dat helpt niet altijd, blijkt. Nou ja, het, het, wat er nu blijkt gebeurd, of lijkt gebeurd te zijn... ik zal het morgen zien, is dat er een, een, een, um, ja, iets van een airconditioner... of een klimaatapparaat over is geraakt in de nacht. En uh, dat, heeft, uh, dat is oh, uh, dus hitte en rook. Het is nog niet eens de uitslaande brand. of Er zijn ook niet echt vlammen bij geweest, maar wel veel rook. Dus daar is onmiddellijk alarm gekomen. Het brandweer was ook heel snel ter plekke. En de zaak is ook onmiddellijk geëvacueerd... Dus daar kan je eigenlijk niet van zeggen dat dat niet razendsnel is gebeurd. Maar toch, rookschade gebeurt kennelijk, of dat weet je wel zeker, zomaar. En het gaat, u zei het al, om een uitwisseling met dat museum. Op een gegeven moment willen zij hun stukken natuurlijk terug vanuit uw museum. Wat betekent dat dan? Hangt er een tijdje dan helemaal niks bij u? Of, of is er nee. nog genoeg in het depot? Nee. Nee, nou nee, gelukkig hebben wij een museumprogramma... wat al langere tijd vooraf vaststaat. En de tentoonstelling die in juni opengaat... en dan gaan deze stukken dus terug naar Veur. Uh, dat is een tentoonstelling ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Jan de Bouffrie. En daar zijn onze collectiestukken niet echt bij nodig. Oké, okay, dus u heeft even de tijd voor die restauratie? We hebben even de tijd, ja. Nee, we hebben echt even de tijd. Maar ik denk dat Veur zelf graag wel weer onze tentoonstelling zou willen openen een keer. Dat zit er nu even niet in, want ze hebben natuurlijk zelf ook veel schade. Precies, Nou, dat is dan uh, voor de hele lange termijn. Meneer Sinesappel, veel succes hiermee da met dit grote probleem. Directeur da van het Singermuseum. Dag. Okay, da het VU Medisch Centrum heeft flink wat kritiek gekregen... op de medewerking aan het nieuwe medische tv-programma... 24 uur tussen leven en dood. Met 35 camera's zijn patiënten gefilmd op de spoedeisende hulp... waarbij vooraf niet altijd om toestemming is gevraagd aan de patiënt. Het VU Medisch Centrum heeft zojuist gereageerd... Oh, Professor Mark Kramer, ja. u uh, hebt wat over u heen gekregen vandaag. Ja? En u hebt besloten dat er een meldpunt ingesteld wordt voor mensen die vragen hebben. Die mogelijk gefilmd zijn. Hoezo? Verwacht u nog meer problemen? Er is een andere patiënt geweest die, die vond uh, dat het op zich op tijd gevraagd is. Maar onder omstandigheden waarop, uh, waarop hij geen goed antwoord kon geven. En hij zegt, dat hadden jullie me op dat moment niet uh, moeten vragen. We gaan nog met deze patiënt in gesprek. En als blijkt dat we daar fouten hebben gemaakt, dan zullen ook daar excuses worden aangeboden. Dat is een punt wat veel mensen opbrengen. Je bent uh, toch een beetje uit je doen als je daar op die eerste hulp binnengebracht wordt. Want er is wat aan de hand. Kun je dan in alle redelijkheid beoordelen of dat je mee wilt doen aan zo'n uitzending? Of dat je het goed vindt dat het opgenomen wordt? Dat is een goede vraag die je stelt. En dat is natuurlijk nou, in de voorbereiding. Dat is In de voorbereiding uh, heeft dat ook hele grote aandacht uh, gekregen. En toch denken we dat we een goede selectie hebben kunnen maken. Dat betekent dat patiënten bij wie maar enige twijfel was. dat ze geen reëel antwoord op dat moment konden geven. daar werd het sowieso niet aan gevraagd. Die werden niet gevolgd. laat staan dat ze gefilmd werden. En wat mensen ook zeggen. en dat zijn legermaten ook van de KNMG. Um, er zit daar in, iemand in die regiekamer. naar die beelden te kijken. en die volgt gesprekken. die je voert met een dokter. waarvan je toch eigenlijk vindt. Dat ze privé zijn, dat is toch vervelend. Ze volgen gesprekken met die patiënten voeren met dokters, met verpleegkundigen. Maar dat zijn de patiënten die toestemming hadden gegeven voor de opnames. We werken aan veel meer programma's mee. En onze ervaring is dat veel patiënten daar heel erg graag aan meewerken. Waarom? Waarschijnlijk ook omdat ze er zelf naar kijken. En omdat die gezondheidszorg midden in dat maatschappelijke debat staat. Mensen willen daarover geïnformeerd worden en wij achten dat ook een hele belangrijke taak als Universitair Medisch Centrum op daar, om daar op een integere manier aan mee te doen. En laat duidelijk zijn, daarmee willen wij geen enkele grens laten staan, juridische grens, overschrijden. Maar ook de juristen zeggen dat dat wel gebeurd is. Beroepsgeheim geschonden, privacy geschonden en zo verder. Er zijn ook juristen die zeggen dat het genuanceerder ligt. En dat debat moet absoluut gevoerd worden. En als uit dat debat blijkt dat we dit niet willen in Nederland... dan moeten we daar striktere afspraken over maken. Maar op zich, de manier waarop dit programma is opgenomen... verschilt niet van andere medische programma's... die in het verleden zijn uitgezonden. Ik heb er nog nooit één gezien met 35 camera's. Ja, maar... Op een EHBO. Ja, maar weet u... Dat, ook u heeft nu het beeld van een Big Brother huis eh, op uw netvlies staan. Maar dat is het helemaal niet. Dus ik roep u op, kijk naar het resultaat. En ik hoop dat u het dan met mij eens bent... dat er echt een eerlijke en ook integere boodschap wordt gebracht... die niets te maken heeft met het Argentijnse format... wat gisteren getoond werd op Nieuwsuur... Eh, of de eerdere Big Brother uitzendingen zendingen, eh, die in Nederland eh, zijn uitgezonden. Komt allemaal goed dus. Nou, of het allemaal goed komt, dat weet ik niet, want het, het, het heeft een, een, een storm aan reacties opgeleverd. Maar wij proberen er eerlijk en integer in tegenin te staan. En ik hoop dat de boodschap die we mee willen geven met dit programma, dat dat uiteindelijk het antwoord zal zijn op alle vragen die ook u stelt. Mark Kramer van het VU Medisch Centrum. En of het zo genuanceerd ligt, of er grenzen zijn overschreden, horen we na half zes, dan praten we met de artsenorganisatie KNMG.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 In een groot deel van het land is het bewolkt. In het westen en noorden komen opklaringen voor. Rond het IJsselmeer is het wat nevelig. Vannacht houden we veel bewolking. Het wordt opnieuw nevelig. En vooral in de buurt van het IJsselmeer, dicht bij zee, kan ook mist ontstaan. Dat koelt af naar zo'n 6 tot 9 graden. En morgen begint de dag dan wat mistig en bewolkt. Morgenmiddag kan er hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. In het noorden klaart het aan het eind van de dag wat op. Het wordt morgen 10 tot 12 graden en dat is nog steeds erg zacht. De wind waait morgen uit het westen, is matig boven land, aan zee vrij krachtig windkracht 5. Het weer voor het weekend ziet er goed uit. Het blijft droog, de zon schijnt geregeld en er is niet veel wind. Het wordt ongeveer 9 of 10 graden. S'nachts wordt het een paar graden boven nul. Maandag gaat het regenen, na maandag wordt het droog, rustig en vrij zacht. ANWB ah, Verkeersinformatie. 175 kilometer file. Toch een redelijk normale donderdagavondspits is het geworden. Lange file op de A1, Apeldoorn, Hengelo, 10 kilometer... tussen Badmen en de africht Rijssen. Daar is een spoedreparatie gaande. De rechte rijstrook is dicht. En het gaat tot na de avondspits duren. Verkeer richting Duitsland kan bij Knopen Hoevelaken beter omrijden... via de A28 en de A37. In Limburg een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Echt en Eurmond, 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht... Op de A4 hoofdvliet Vlaardingen, twee kilometer vielen van het Ketelplein. Ook daar is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn afgesloten. En het ging ook mis op de A12, Utrecht richting Duitsland bij Westervoort. 4 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Op de A12, Arnhem richting Utrecht, bij Maarsbergen 5 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Fiscale veranderingen voor zijn is prettiger dan de achteraan hollen. Dit was de F uit het alfabet van alfabet.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 Vier minuten over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er komt een meldpunt voor patiënten van het VU Medisch Centrum... die mogelijk gefilmd zijn op de eerste hulp van dit ziekenhuis. De beelden zijn gemaakt voor een nieuw medisch tv-programma... dat vanaf 7 maart wordt uitgezonden door RTL. Het programma, zo weten we sinds vanmiddag, gaat gewoon door. Ondanks de ophef. Gert van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. U bent ethicus bij artsenvereniging KNMG. We hoorden eerder deze uitzending, Mark Kramer van het VU Medisch Centrum zeggen... het programma wordt op een integere manier gemaakt. En nee, er zijn geen juridische grenzen overschreden. Wat zegt u? Ja, het lijkt me dat ze het nog steeds niet goed begrepen hebben. Wat we daar gedaan hebben, is dat ze 35 camera's opgehangen op de eerste hulp. En daaraan gekoppeld waren 35 monitoren. Die zijn steeds bekeken door twee regisseurs van het programma. En die regisseurs hebben dan gekeken wat is een interessante verhaallijn En dat gaan we dan filmen En dan vragen we toestemming. Maar het feit dat een niet-medicus meekijkt. via die camera's, is natuurlijk al een schending van het beroepsgeheim. Dus je zou moeten zeggen dat van alle mensen. die in die periode. op de eerste hulp zijn geweest van een VMC. is de privacy geschonden. Want dan heeft een niet-medicus meegekeken met hun behandeling. Ja, en welke regels of wetten zijn dan overtreden? Dus de, de, de wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. die zegt dat een arts alleen maar een medische behandeling uit mag voeren geen daarbij zijn, tenzij uh, de patiënt daarvoor toestemming heeft ge gegeven. En hier heeft de regisseur van het programma meegekeken met het programma... Uh, met, met de behandeling, terwijl de patiënt daarvoor geen toestemming had gegeven. Ja, maar meneer Kramer van het VU Medisch Centrum zegt... Ah, het ligt geduanceerder, maar er is volgens u geen sprake ja, de, van. De, de VU lijkt ervoor uit te gaan dat er alleen maar een probleem is... als de beelden worden uitgezonden, uh, terwijl er geen toestemming voor was. Dus de, de, daar hebben ze goed voor ah. gezorgd dat iedereen toestemming heeft gegeven. Maar het probleem zit hem al veel eerder in het proces. Namelijk op het moment... ...dat die niet-medicus meekijkt via de monitor. Dat is iets wat ze nooit hadden mogen toestaan. Ja, valt niet over te discussiëren. Nee, dat is een hele heldere, hele heldere wet, een hele heldere richtlijn van de, van de KNMG ook. Dus ik begrijp niet hoe zij kunnen denken dat dit mogelijk zou, uh, zou zijn. Ja, in welke gevallen is het maken van opname uh, dan wel toegestaan? Nou, bijvoorbeeld als je eerst uh, een, een productiemedewerker met de patiënt aan het praten... Uh, ...en zegt, goh, wij zijn met het programma bezig, wilt u daarvoor gefilmd worden? Uh, op, op dat moment is er nog helemaal niks met de patiënt gebeurd. Is er is ook nog helemaal niemand bij geweest. Hm. Uh, en, op, en dan kun je als patiënt zeggen, fuck, ik, dat zou ik wel willen. Maar hier is het net anders omgegaan. Uh, er heeft iemand meegekeken en die heeft besloten... oh, dit is een interessant verhaal en daar gaan we toestemming voor vragen. Maar dan is het kwaad dus al geschieten. Ja, inmiddels is bekendgemaakt dat iedereen die in beeld komt in het tv-programma... opnieuw zou worden benaderd om toestemming te geven voor de uitzending. Is dat voldoende? Nee, dat is natuurlijk voldoende. Het gaat om al die mensen van wie de regisseur van het programma heeft meegekeken naar die beelden. Uh, en die mensen hebben daar helemaal geen toestemming voor, ge voor gegeven. En die kunnen dat nu ook helemaal niet meer doen, want dat kwaad is al lang geschied. Dus wat moet er gebeuren? Ik denk dat het enige wat mogelijk is, is dat het programma wordt teruggetrokken. Alles, al Alle het materiaal gewist? Ja, het, het, het materiaal is gemaakt, denk ik, in strijd met de wet. Ja. Uh, en dat lijkt mij voor de VMC een groot probleem. Het is ook een probleem omdat het. het, het, het, het het gaat het vertrouwen in het vuurmedisch centrum, het gaat ook het vertrouwen in een medische stand. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat als ze in het ziekenhuis komen, dat ze niet bespied worden door camera's. Punt. Kunt u als organisatie dan juridische stappen ondernemen tegen het, zij het ziekenhuis of uh, producent uh, iWorks? Dat is aan de, uh, aan de inspectie voor de volksgezondheid en aan het openbaar ministerie. Ja, zou u hen willen adviseren om dat te doen? Nou, Ik ben begrepen dat de inspectie al, al stap heeft ondernomen vandaag. Dus die zit er net bovenop. Goed, ja, maakt het het ook nog anders dat het de eerste hulp is? Want je bent uh, afhankelijk natuurlijk ja, dat sowieso dat maakt, dat maakt van de arts. En ja. meestal kom je niet in de allerlekkerste positie daarbinnen. Dus nee. ook al vragen ze toestemming, ben je dan als patiënt of begeleider wel in staat om op dat moment een in, in, in, in juiste inschatting daarvan te geven? Nee, dat, u zegt dat heel goed. Uh, je gaat niet naar de eerste hulp toe voor je lol. Je gaat daar omdat je in nood bent. En als je in nood bent, ben je meestal niet helemaal emotioneel stabiel. Dus dat is gewoon geen moment om mensen om toestemming te vragen. Dus zelfs als we toestemming gegeven hebben op dat moment... dan is het de vraag wat dat, wat dat waard is. En gaan we gaan zeggen altijd... er moet een vrijwillig en wel overwogen toestemming zijn in zo'n situatie. En het is de vraag of mensen dat op zo'n moment wel kunnen geven. En dient het überhaupt nog een doel, zo'n zo uitzending van de Eerste Hulp, vindt u? Ja, het schijnt dat daar wel belangstelling voor is. Uh, en ik, ik kan me ook voorstellen dat het... Uh, ja, Dat het wel, wel informatie geeft. Maar wat, wat ons betreft mag dat nooit ten koste gaan van de privacy van patiënten. En die is in dit geval toch echt ernstig geschonden. Ja, er zijn excuses gemaakt door het ziekenhuis. En de vader van de patiënten die zonder toestemming was gefilmd. Jawel, maar ze zouden excuses moeten maken aan alle mensen die in die periode op de eerste hulp zijn geweest. Bij al die mensen uh, die zijn gevolgd op de monitor. Ja, Dus dat meldpunt, wat ze hebben geopend voor patiënten die uh, de spoedeisende hulp hebben bezorgd en nu vragen hebben over de uitzendingen, uh, uh, melden, maar excuses. Ik zou denken: de VUMC moet aan alle mensen excuses aanbieden. Schadevergoeding? Een schadevergoeding? Dat is niet aan mij. Dat is aan het Openbaar Ministerie of aan de VU. Dat zal ook van geval tot geval afhangen. Dat kun je niet zo in algemeenheid zeggen. Het gaat erom dat de VU niet zo snel mogelijk het vertrouwen in hun eigen instelling en in de medische stand herstelt. Kun je iWorks en RTL nog iets verwijten? Dat denk ik niet. Die hebben gewoon een toestemming gevraagd bij de VU. En de VU is daarmee akkoord gegaan. En die mensen van iWorks doen gewoon hun werk. De bal ligt bij het VU medisch centrum. De bal bij VU. Je kunt het nu om zo snel mogelijk de schade te herstellen. Heticus Gert van Dijk van Artsenvereniging KMG. Dank u wel. Dan de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Die commissie haalt hard uit naar de Syrische regering, ongekend hard voor de VN. Ze stellen dat regeringssoldaten ongewapende vrouwen en kinderen doodschieten, dat ze woonwijken bombarderen, dat, dat hebben we ook kunnen zien op de beelden, en dat gewonde demonstranten in ziekenhuizen gemarteld worden. Volgens de VN komen de bevelen van de hoogste kringen in leger en de regering. Correspondent Sander van Hoorn is hier. Goedemiddag, Sander. Komen wij nu op een punt aan waarbij uh, sancties van de internationale gemeenschap niet meer volstaan... als de VN dit soort dingen zegt? Ja, weet je, het, het tekent meer de machteloosheid, vind ik. Want die sancties die zijn er al een tijd. Die hebben kennelijk onvoldoende zin. En wat nu dat hele hoge onderzoeksteam van de VN heeft vastgesteld, dat weten we natuurlijk ook. We kijken elke dag naar YouTube. En we zien ook vandaag weer de meest vreselijke beelden binnenkomen. Uh, en er gebeurt niets. Dus kennelijk is uh, wat je ook doet, wat je ook laat zien, wat je ook schrijft als onderzoeks... Commissie, niet voldoende. Ja, jij zegt beeld op YouTube. Onder, onder meer een oproep van een Franse journalist. Een he, die Franse daar journalist. Vindt. En nu net ook vijf minuten geleden een Britse journalist. Die zijn gefilmd terwijl ze in Homs in een woonkamertje liggen. Ze zijn gewond geraakt bij die uh, mortieraanslag. Waarbij ook twee uh, journalisten gedood werden. En ze zeggen in essentie help ons hier weg te komen. We komen niet weg. Uh, we kunnen niet de juiste medische zorg krijgen. En dat zijn de journalisten die dat zeggen, dus hebben we het hier nu over. Maar dit verhaal wordt natuurlijk dagelijks verteld door honderden mensen in Homs. Ja, want er zijn uh, gisteren uitgebreide beelden uitgezonden door Channel 4... Uh, vanuit de stad Homs, uh, gisteravond, in dringende documentaire. Een cameraploeg is erin geslaagd om daar enige tijd uh, te verblijven. En ze hebben twee zwaargewonde kinderen gefilmd... die op een bank liggen, uh, laten we naar ze luisteren, ergens in een woonkamer. A little girl and her brother, both badly wounded. We hebben een koffer, niet weet waar. We hebben een koffer, maar we hebben een koffer. Maar we hebben een koffer, niet Ik weet niet wat er gebeurt. Wat, wat hebben deze kinderen meegemaakt, Sander? Ze zijn geraakt. En het erge daarvan is dat ze dus nog niet weten... dat andere familieleden uh, dat niet overleefd hebben. Dus dat meisje dat ligt daar duidelijk zwaar gewond. Er ligt nog een jongetje, ik denk haar broertje, achter haar. En uh, het, het tekent dat in Homs, bijna in die wijken waar steeds zo gevochten wordt... niemand is die niet iets heeft meegemaakt. Die niet uh, gewonden of gedode familieleden heeft. Ja, en ook een bijzonder moment in die documentaire is... Uh, er is een, een demonstratie... Een rouwbijeenkomst, uh, 138 mensen zijn er die nacht daarvoor uh, omgebracht. Er zijn alleen niet genoeg lijkkisten, dus je ziet allemaal lichamen in witte lakens gewikkeld. Nou, de atmosfeer hoor je is zeer geladen en de imam leidt de gebeden om de doden. Hello. There aren't enough coffins for all those who've been killed. Some men are simply wrapped in white shrouds. The atmosphere is highly charged. Ja, je hoort hier dat he, over de atmosfeer. Je ziet ook een enorme energie bij die mensen. Demonstraties in kleine straatjes. Is dit allemaal voor. de echt? Of is het ook voor de camera gedaan? Hoe schat jij dat in? Nee, ik denk dat dit uh, echt is. Uh, er zijn heel weinig camera's sowieso. En je ziet dat uh, die... die Um, er steeds meer een gevoel begint te ontstaan... ondanks of misschien door, door die dagelijkse beschietingen... wij hebben niks meer te verliezen. Wat kan je nog erger gebeuren dan wat ons nu overkomt? En dat zijn ook de geluiden die je hoort uit Homs. En men, men is dus de angst in feite voorbij. En zeker in dat soort grote groepen die dan op een gegeven moment ontstaan... zit er zoveel energie, zoveel woede. En ja, dat is dus ook de hele tragiek. Iedere, iedereen ziet het. En de vraag is aan de orde, hoe ga je dit stoppen? En hoe ga je voorkomen dat die mensen nog op een normale manier... met uh, kunnen, kunnen doorleven. Ja, niks te verliezen, dus dat zegt ja. eigenlijk alles. Hè? Want de beelden laten zien dat niks meer functioneert. Het is echt een spookstad geworden, Homs. Maar wel met een heleboel inwoners nog steeds. Ja die ook niet allemaal in die wijken wonen natuurlijk... waar uh, steeds die uh, mortiergranaten op, uh, op neerkomen. Maar goed, er is dus een deel van die stad dat helemaal is afgesloten. Uh, en dat is ook de reden dat bijvoorbeeld morgen... als de vrienden van Syrië bijeen gaan komen... een van die dingen waar ze om gaan vragen aan de regering... dus ja, hoeveel kansverslagen heeft het, maar om een soort... Ja, medisch staakt het vuren eh, in het leven te roepen... waardoor er in elk geval zorg geboden kan worden. Is dat het belangrijkste wat je kunt verwachten van de vrienden van Syrië... die bij elkaar komen in Turkije? Ja, het, het, het blijft een hele machteloze vertoning... waarbij iedereen zal zeggen, eh, dit moet stoppen. Ja, dat weten we met z'n allen, maar wat kun je uiteindelijk doen? Uiteindelijk, in uiterste nood, moet je bereid zijn gewapend op te treden. Dat gebeurt niet. President Assad, uh, die zegt de hele tijd... het zijn allemaal terroristische groepjes die ertussen zitten, criminelen. Ja. Zag je nou in die documentaire ook iets van, van wat de oppositie richting regeringstroepen doet? Dat zag je in deze documentaire met die hele aangrijpende beelden... Uh, waarvan ik trouwens begrijp dat ze vanavond op nieuwsuur ook worden uitgezonden. Dus als dat zo is vooral kijken, maar um, dat zag je daar niet. Maar er zijn wel andere uh, beelden ook te zien waarvan je uh, kunt vermoeden... dat er ook gewoon interne twisten uitgevochten worden nu. Dat er, uh, religieuze twisten uitgevochten worden nu. En dat ook uh, de oppositie zich daar schuldig maakt aan uh, dingen die niet kunnen. Bijvoorbeeld mensen uh, te dood brengen zonder vorm van proces, om maar eens wat te noemen. En dat maakt het natuurlijk voor de internationale gemeenschap, noem Amerika, Europa lastig om te kiezen wie ze gaan steunen. Want iets wat je zou kunnen doen is wapens geven. Amerika lijkt daar nu ook steeds meer voor te voelen. Maar aan wie geef je die wapens? Die oppositie die is verdeeld. Uh, dus welk loket moet je hebben? En wat gebeurt er met die wapens op het moment dat Assad dan uiteindelijk wat die vriendengroep van Syrië... die morgen vergadert, uh, dat is wat ze willen. Als als dat dan vertrokken is, wat gaat er met al die wapens gebeuren? Nou, daar heb je het doemscenario van Libia. Libië... waar precies waar heel veel wapens naartoe zijn gestuurd... waar niemand ze heeft ingeleverd... en waar dus nu bij elk conflict meteen wapens uh, tevoorschijn komen. Ja. ja, zit niemand op te wachten Ja, maar Libië, Libië was natuurlijk uiteindelijk ook alleen maar mogelijk... met de steun van het buitenland, de internationale gemeenschap. Met uh, vliegtuigen die daarboven vlogen. En dat is een besluit wat uh, veel landen... Uh, veel te ver gaat. Dus dat is in Syrië... voorlopig nog niet aan de orde. Ja, ik bedoel, Je wordt er moedelozer en moedelozer van. En dat is natuurlijk iets wat morgen... tijdens die topontmoeting waar ook... Uh, Nederland bij aanwezig is, dat zul je niet zien. Daar, Want wij uh, sta... zijn ook vriend van Syrië... maar dan van de oppositie. Van de oppositie, precies. Oh, en wie, daar zul je dus is. inderdaad de verontwaardiging... van afzien spatten, maar achter de schermen... Uh, toch ook vooral de wanhopigheid... en de hopeloosheid. Sanne van Hoorn, dank voor jouw verhaal over Syrië. En vanavond dus, zoals je zei, beelden in Nieuwsuur... en ongetwijfeld ook in het journaal. Europa is, pardon, Europa is somberder over de Nederlandse economie... dan ons eigen Centraal Planbureau. Is er reden voor nog meer pessimisme. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. 160 kilometer file met de krenten uit de pap. Nou, dat is zeker de A1, Apeldoorn richting Hengelo. 7 kilometer bij de afrit Rijssen. Daar is nog altijd een reparatie aan de gang aan het gat in de weg. De rechte rijstok is dicht. Wie niet wil aansluiten, kan richting Duitsland beter ombreiden. Vanaf Klover de Hoeverlaken. Hij rijdt dan via de A28 en de A37. Lang is ook de file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Nogelijk bij Urmond. 7 kilometer, Twee rijstokken zijn dicht. Een ongeluk in de regio Rotterdam op de A4 naar Vlaardingen. De knopende ketelplein zijn nu drie rijstroken dicht. Er staat 5 kilometer file achter. Op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij Westervoort is de linker rijstrook dicht. levert 8 kilometer file op. En de nasleep van een ongeluk op de A12 vanaf Arnhem naar Utrecht bij Maarsbergen. 6 kilometer. De rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Een milde recessie met tekenen van stabilisatie. Dat verwacht de Europese Commissie voor dit jaar. De Nederlandse economie krimpt met 0,9 in 2012, denkt Europa. Eerder verwachtte het Nederlands Centraal Planbureau nog een kleinere krimp van 0,5 Nederland doet het in de Europese cijfers niet goed. Maar vier Europese landen doen het nog slechter. Erik Bartelsman, Goedemiddag. goedemiddag. Econom aan een vrije universiteit. Weet u zo uit te welke vier landen dat zijn die het slecht doen naar Nederland? Nou, dat zullen wel Griekenland en Portugal en Hongarije. En het is wel gek dat Nederland uh, tussen dat uh, rijtje thuis hoort. Maar dat, dat hoort dat ook niet hoor. Goed. Nee, hoezo? Nou, de, deels van deze prognose hebben te maken met, met de zwakte in consumentenuitgaven... in het derde en vierde kwartaal vorig jaar. En doordat je... Dat is een beetje een technisch verhaal. Doordat je aan het eind van het jaar een, een beetje krimp had... slaat het over voor de groei van het hele jaar. Dus je komt sowieso... lijkt het alsof of de groei voor de rest van het jaar heel laag is. Terwijl we best nog beter kunnen zijn. dan gewoon, We zijn wel op, op weg omhoog. <laughs> maar ten opzichte van het gemiddelde van 2011 is er een krimp. Ja, en dan doen we slecht... En dan doen we het slecht. Nou. Hoe kan dat? Nou, Het heeft dus, uh, te maken met, de, met de, vooral consumentenvertrouwen. Um, die was uh, bar slecht in, in, in oktober en november. Nu blijkt net vandaag bijvoorbeeld dat de gegevens over consumentenuitgaven in december... al een beetje omhoog gereviseerd zijn door het CBS. Uh, dus het is iets minder erg dan we dachten. En ik denk ook dat de consumenten die... Ja, in, najaar hoorden dat we allemaal weer in een recessie toegemoet gingen, dat het fout ging met de banken, dat het uh, uh, ja, de financiële situatie verslechterde. dat ze even de hand op de knip hebben gehouden. Ik denk nu dat uh, mensen weer een beetje merken dat dit een, een milde recessie wordt en dat die consumentenvertrouwen wel omhoog aan te gaan is. En dat in januari en februari is dat ook ten opzichte van uh, het einde van is, vorig jaar. Ja, want volgende week hè, komt het Nederlands Centraal Planbureau ja, met een uh, nieuwe voorspelling. Ja. Denkt u dat die in de lijn van deze prognose zal liggen? Uh, nou, hij zal zeker vergeleken met een half jaar eerder van het CPB zelf uh, zal het een stuk lager zijn. Uh, in hoeverre het overeenkomt met deze prognose is niet helemaal bekend. Het CPB gaat wel de laatste en nieuwste cijfers gebruiken. Uh, leuk om te weten is dat de Europese Commissie... de CPB-cijfers van de wereldhandel gebruikt voor deze prognoses. Dus die zullen we overeenkomen. Uh, maar toch, de, de, de, hoe het staat met de olieprijs, gasprijs, uh, de dollar... ...heeft heel veel invloed uh, op dit Om, soort dingen. Omdat het heel snel fluctueert. En, en die dingen fluctueren, dus ergens moet, moet degene die voorspelt... ...een beslissing nemen van, van welke getallen neem ik... En... En meestal neem je gewoon de dollarprijs van de laatste week of, of maand en die prik je vast eh, voor, het, voor de rest van het jaar. Maar je weet niet wat er mee gaat voor gebeuren. Voor de rest van het jaar? Nou, je weet niet wat er mee gaat gebeuren. Dus uh, het CPB is niet in, in de business om de dollarkoers te voorspellen. Als ze dat goed zouden doen, dan zouden ze ophouden met twee <laughs> en, en er wordt dus gesproken steeds over een milde recessie. Maar die vorige recessie, die wat dieper was, begon die ook niet mild? Uh, ja, maar nou nee, die begon vrij. Die begon met het val van Lehman Brothers, stortte de wereldhandel direct heel snel in. Daar is nu geen sprake van. Nog sterker, uh, eigenlijk wat er aan de gang is, als je als je naar de plaatjes kijkt, is dat de wereldhandel inderdaad in 2008 snel terugviel. Toen is het vrij vlot weer omhoog gegaan. En toen waren de groeivoeten van de wereldhandel echt uh, ongekend hoog. Die zijn nu terug aan het vallen en zijn toch wel, uh, ja, zijn nu vrij zwak. En het idee is dat ze hopelijk binnen de volgende paar maanden terugkomen op, op lange termijn gemiddeldes. En uh, dan hebben we er minder last van dat, dat die groeivoeten een beetje weer uh, teruggevallen zijn. Ja, laten we ook even naar de buren kijken. Duitsland, Duitsland groeit nog steeds, uh, 0,6 procent dit jaar. Ze, ze blijven het beter doen dan wij. Nou, ook weer, de, het ligt eraan of je kwartaal op kwartaal kijkt. Het ligt eraan of je door de jaren heen kijkt. Eigenlijk Nederland en Duitsland doen het gemiddeld genomen ongeveer hetzelfde over deze periode. De timing is net wat anders. En ik denk dat de, de binnenlandse politieke situatie toch iets anders was waardoor de con, consumenten in Duitsland niet die enorme dreun hebben laten zien die uh, voor, voor de uitgaven die we in Nederland hebben gezien. Goed, Erik Bartelsman. Cijfers, kwartalen, we tellen het op, we trekken het af. En we komen dus hierop uit 0,9 procent in 2012, denkt Europa. Wij wachten nog op het uh, CPB binnenkort. Ik dank u wel in ieder geval voor dit moment. Ja hoor. Goedemiddag. Ja. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. De Duitse kranten besteden allemaal aandacht aan de herdenking van de serie racistische moorden en aanslagen. In veel steden werd een minuut stilte gehouden... en in Berlijn werd een plechtige herdenking gehouden. Dat hoorden we. Er bleken neonazies achter de aanslagen te zitten. Die Zeit en die Welt hebben op de voorpagina een foto van twee dochters... van slachtoffers van die aanslagen, die samen een kaars dragen. Zelfde, uh, zelfde meisjes, zelfde kaars, wel een andere foto. De Frankfurter Allgemeine heeft een foto van Angela Merkel tijdens haar toespraak. Met in het donker op de achtergrond de kaarsen voor de slachtoffers. Ook in de Nederlandse kranten wordt aandacht aan de herdenking besteed. In NSC Handelsblad staan kinderen van de slachtoffers achter een lange tafel... waarop de kaarsen ter nagedachtenis zijn neergezet. Ook andere berichten in NRC. Getrouwde of samenwonende stellen kunnen met een truc de restschuld op hun huis ontlopen. Als ze zogenaamd scheiden en geen van beide kan dan de hypotheek zelfstandig betalen, dan is de restschuld voor de nationale hypotheekgarantie. Een slimme redacteur bij NRC las dat in het boek Eigen huis in de crisis van Wim van der Klein, dat binnenkort verschijnt. Of de truc al op enige schaal wordt toegepast, dat is niet duidelijk. Een wonderlijke fout in het parool of misschien een Amsterdamse grap die wij dan niet begrijpen. In de televisierubriek schrijft Han Lips over wat hij de avond tevoren op tv heeft gezien. Hij zag, net als wij, het interview dat Matthijs van Nieuwkerk had met Martijn van Dam. Dat is een van de drie kandidaatopvolgers voor Job Cohen... als opvolger van, als opvolger van de partijleider voor de Partij van de Arbeid. Han Lips bestaat niet. De rol van televisierecensent wordt telkens door een ander... op de redactie van het Parool vervuld, steeds onder die naam. De Han Lips van gisteren vond het interview niet best. Matthijs van Nieuwkerk liet Van Dam niet uitpraten. Begon zelf ook nog college te geven en dat vonden veel andere kijkers ook. Toch zijn die woorden van Han Lips niet heel erg overtuigend... want het hele stukje lang heeft hij het over Martijn van Dijk in plaats van Van Dam. En niemand op de redactie van het parool is het blijkbaar opgevallen. Daar wordt, u zult het niet verbazen, druk over getwitterd. Op de site van de Telegraaf is het amateurfilmpje te zien van een bezoeker in Artis. De man stond net naar de leeuwen te kijken toen daar een reiger landde... die het niet overleefde. De leeuwen sloegen hem neer en visten hem vervolgens uit de gracht waar hij in was gevallen weet. Ja. Je hoort hem nog vragen. Hij gaat hem opeten, ja. Hij, hij leven. Nog. nog. Hij leeft nog. leven nog. die is dood. Nee, hij leeft nog. Kijk maar. Als ze staan voor zijn bek gaat oh Als ik kindertjes het ah. dat dat de natuur is. Zo is dat. En het lijkt erop in het filmpje alsof een andere leeuw uh, dan hem gevangen heeft hem uiteindelijk ook mag opeten. In Zweden is vanmorgen een koningskind geboren. De man van kroons, kroonprinses Victoria kwam dat vanmorgen aan de pers vertellen. Uh, vertelde daarbij dat de baby 51 centimeter lang is en 3280 gram weegt. Welkom hit. hier. Ik dat er zo'n interesse is. In morgen, klokken 0.04.26... ...voudde het en ...15 centimeter lang... 3400 gram, Tony. Wel een prinsessa. U bent er weer helemaal bij. Als u tenminste kon verstaan. Maar het komt erop neer dat het een lief prinsesje is. 51 centimeter lang in Zweden. En de foto's van de baby zullen ongetwijfeld zijn te vinden op onze website nos.nl. Ik ga even kijken, want ik wil ze zien. Goed. Dat ga jij doen. Uh, we gaan ons voorbereiden op Ronald Plasterk. Uh, na zessen hoort u hem zijn plannen voor de Partij van de Arbeid. We hebben ook een gesprek met Hans van Breuklia ja. oud Oranje doelman. En dat gaat over het nieuwe t-shirt, het nieuwe shirt van Oranje... wat ze dragen bij uitwedstrijden. En dat gaat al een tijdje rond tot dat een zwart shirt zal zijn. We gaan er met Hans van Breuklia over praten. Tot zo.